Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Als het aan VVD-fractieleider Zeilstra ligt... komt er in Nederland geen referendum over de EU. Zeilstra reageerde in Pauw en Witteman... op voorstellen van de Britse premier Cameron. De VVD wil wel geregeld hebben... dat Brussel bepaalde beslissingen weer aan de lidstaten zelf overlaat. Zeilstra vindt dat het kabinet snel een lijst met zulke onderwerpen moet maken. Koningin Beatrix is begonnen aan haar staatsbezoek aan Singapore. De koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima kwamen uit Brunei. In Singapore werden ze ontvangen door de president en de premier. Vanavond is er een staatsbanket. In Almelo is een buschauffeur van Connection ernstig mishandeld... door een verwarde passagier. Hij ligt gewond in het ziekenhuis, maar hij is niet in levensgevaar. De dader, een man van 21 uit Almelo... schopte en sloeg de chauffeur tientallen keren. Volgens de politie had hij waarschijnlijk een psychose. In Polen is oud-kardinaal Jozef Glemp overleden. Hij was hoofd van de katholieke kerk tussen 1981 en 2004. Onder zijn leiding streed de kerk tegen het communistisch bewind in Polen, waar in 1989 een einde aan kwam. Glemp leed al lange tijd aan longkanker. Hij was 83. Veiligheidspersoneel op de vliegvelden van Düsseldorf en Keulen en Bonn staakt vandaag en mogelijk ook morgen. Daardoor moet er op de luchthavens rekening worden gehouden met vertragingen. De Duitse vakbond voor veiligheidspersoneel wil met de staking de druk opvoeren in de loononderhandelingen met de werkgevers. Op de Open Australische Tenniskampioenschappen in Melbourne... hebben Robin Haase en Igor Seisling de finale in het dubbelspel bereikt. Ze versloegen de Spanjaarden Granoyers en Lopez in twee sets, 7-5 en 6-4. Haase en Seisling spelen zaterdag in de finale... tegen de Amerikaanse gebroeders Brian. In het vrouwen enkelspel bereikte de Chinese Lina de finale... door de Russin Sharapova te verslaan met 6-2 en 6-2. Lina speelt in de finale tegen de winnaar van de partij Azarenka, Stevens. En het weer nog vandaag droge periode met zon. De middagtemperatuur ligt rond min 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 24 januari. Goedemorgen. Het onderzoek naar de menselijke variant van vogelgriep gaat weer verder. Het werd stilgelegd uit angst voor het uitlekken van de gevaarlijke informatie. We spreken straks de leider van het onderzoek. De mishandeling van een man in Eindhoven veroorzaakt veel commotie in turnhout net over de grens met België. Correspondent Joris van Poppel was daar en heeft straks het laatste nieuws over de verdachte. Onze verslaggever was in het nieuwe Amsterdamse gerechtshof en ontdekte daar wel uh, erg veel marmer. U hoort zijn reportage. Finale van het Australiën Open halen, dat is wel heel erg knap. Robin Haas en Igor Sijsling kregen het voor elkaar. U hoort het zojuist in het dubbeltoernooi. U hoort daar later deze uitzending meer over. En zolang er nog ijs ligt, kan er geschaatst worden. Myno remmers. Huh? Ja, de neusvleugels roodpaars aangelopen, zo'n oranje muts van de worstenfabrikant op je kop en het proviant achter op je rug. En dan ben je in Wanneperveen. Nog net op tijd voor dit weekend de warme deken van de dooi komt binnengetreden. En we trappen af vanochtend met de police. Zes minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We praten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Als dan de VVD ligt, komt er niet snel weer een referendum. En al helemaal niet over de EU. In Pauw en Witteman reageerde fractieleider Zijlstra op het referendum... dat premier Cameron wil houden in Groot-Brittannië. Zijlstra vindt dat het parlement zelf beslissingen moet durven nemen. Nou, we hebben dat één keer gedaan. Uh, dat ging... Uh, uh. Toevallig uh, over de Europese grondwet, dat is zeer slecht bevallen. Ah. We hebben een representatieve democratie. Dan moet je als politici ook zelf de verantwoordelijkheid nemen. Dan moet je ook de ballen hebben om te zeggen... wij vinden dit belangrijk en daarom stemmen wij voor. Of als je tegen wil stemmen, stem je tegen. Dat moet je nou zelf doen. En dan moet je niet de bevolking gebruiken als excuus... Kan... om een eigen oordeel uit de weg te gaan. Bij Van A-leider durft een referendum over Europa wel aan in Nederland. In Nieuwsuur zei hij bijna alle Nederlanders... Dat bijna alle Nederlanders voor lidmaatschap zijn van de EU. Nou kijk, als je de vraag voorstelt in of uit Europa... dan stemt zelfs de SP voor uh, Europa, want die willen niet eruit. Ik geloof dat er maar één partij in dit land is die dan zegt... nou, uh, laten we het boeltje maar oppakken. De PVV. De PVV. De, de, de, eigenlijk is dat niet een, een, een eerlijk referendum. Cameron wil lossere banden met de Europese Unie... zo liet gisteren weten. Zijn toespraak leidde tot gemengde reacties in het buitenland en in Nederland. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton... heeft verantwoording afgelegd voor de dood van de ambassadeur in Libië... en drie andere Amerikanen, bij de aanval op het consulaat in Benghazi. Het ministerie van Clinton maakte veel fouten bij de beveiliging van het consulaat. Volgens Clinton heeft ze de verzoek om extra beveiliging nooit onder ogen gekregen. Ze raakte geëmotioneerd toen ze vertelde over de steun... die ze gaf aan de nabestaanden bij de aankomst van de lichaam. Voor mij is dit niet alleen een matter van het is persoonlijk. Ik stond next to President Obama as the Marines carried those flag-draped caskets off the plane at Andrews. Ik put my arms around the mothers and fathers, the sisters and brothers, the sons and daughters, and the wives left alone to raise their children. Ik sloeg mijn armen om de moeders, vaders, zonen en dochters en de echtgenotes die nu alleen hun kinderen moeten opvoeden, vertelde Hillary Clinton aan de Parlementscommissie. In Almelo is een buschauffeur zwaar mishandeld door een verwarde man. Waarschijnlijk verkeerde deze in een psychose, zegt Connection. Wij kregen te maken met een. een, een de eerste verwarde man die in de bus zat, die heeft uh, daar nogal stampij gemaakt. Die is uh, schreeuwen door die bus heen gegaan. Op dat moment heeft de chauffeur van ons, 58-jarige chauffeur, die heeft een noodoproep gedaan. Uh, politie is opgeroepen, die is uh, onderweg gegaan. Maar de politie was er niet op tijd. En dus ontstond er een vechtpartij tussen de chauffeur en de man. En daarbij ging het er heftig aan toe. De man is als een gek keer gegaan, heeft tientallen keren onze chauffeur geschoten en geslagen... ...heeft zelfs een Stanley mes ge gebruikt en heeft daar de buik van de chauffeur mee geschamd. Verwarde man werd uiteindelijk overmeesterd door omstanders en een andere buschauffeur. En slachtofferchauffeur dus is overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Captain Wills is thuis en kan weer door het leven als prins Harry... De jongste zoon van de Britse Kroonprins Charles heeft in Afghanistan gediend als co-piloot en schutter op een Apache gevechtshelikopter. Het was een geweldige ervaring, vertelt hij. Deze missie van bijna vijf maanden. Twenty weeks, who's counting? Um, no, it's it's been great. I mean, you know, it's a hell of an experience. Um, really proud of the guys, the whole squadron, and obviously everybody else out there. Um Everything seems to be going the right direction. It's very different to when I was last out there. Volgens Harry gaat het de goede kant op in Afghanistan en is het er flink veranderd sinds hij er de vorige keer was. Nu is hij weer thuis en wil hij vooral zijn broer en schoonzus snel zien. I'm longing to see my my brother in law as any other as any other soldiers just come off the plane and a Inwoners van Eden hebben het flink koud gehad vannacht. Zo'n 50 huishoudens hadden geen gas, waardoor de verwarming het niet deed. De reden voor de bewoners om zich even goed in te pakken. Ik heb een lekkere dikke vliesvest opgezocht ja. Het is anders best koud. Ik begin een beetje koude handen, koude voeten te krijgen. Maar verder valt het nog wel mee. Ik heb de hele middag al bij het kachtje gezeten. Dus uh, ja, het is, wel nog, het is nog te doen. Ik zat met eten koken, ik kon geen eten koken. En we hadden natuurlijk geen water. Dus ik ben mijn flessen waterwezen halen en uh, pizza in de oven gedaan. Dus uh, je moet wel even omschakelen. Nou, gelukkig was een elektrische oven. Het is nog niet duidelijk hoe lang de problemen in Ede gaan duren. De brandweer heeft straalkacheltjes uitgedeeld... om toch weer voor een beetje warmte te zorgen. En dan was er een bijzonder incident gisteravond... tijdens de bekerwedstrijd in Engeland... tussen de voetballers van Chelsea en Swansea. Chelsea-Middenvelder Azar schopte een ballenjongen... toen hij op de grond lag en de bal vast had. Hier gaat het allemaal nog. Oh ja, hij schopt hem. Hij schopt hem. Hij schopt hem. Ja, het is natuurlijk van een uh, onsportiviteit die hem uh, veel gaat kosten. Dat kan niet anders dan dat dat gebeurt. En Aza werd inderdaad flink gestraft voor het incident. Hij kreeg rood en Chelsea werd ook nog eens uitgeschakeld in de strijd om de beker. Dan kijken we even voor u. Uh, voor het eerst vanochtend in de kranten. En dan zien we dat op nou, bijna alle voorpagina's Cameron te zien is. En de koppen daarbij in de Telegraaf. Rutte schrikt van speech Cameron... Trouw uh, meldt het slappe koord van uh, Cameron. De Britse premier, EU moet zich hervormen. Anders drijven de Britten naar de uitgang van de Europese Unie. En uh, op de Volkskrant, voorpagina, de hele voorpagina gewijd trouwens aan Cameron. Um, Cameron werpt schaduw over EU, al dus de krant. De voorpagina van de NEC Next, helemaal in beslag genomen door een foto. Het gaat, het artikel verderop in de krant, over criminelen die steeds vaker vrouw zijn. Dat is eigenlijk het nieuws van gisteren, maar deze voorpagina is wel erg leuk. Want de foto uh, heeft een mooie mevrouw, jonge dame met een zwarte zonnebril op... zwart leren jack op een scooter. En daarboven staat dan Wilma Holleder. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten.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 Granny En Sherry hoor u met camel in My House. Mayno Remmers, hoort u u al even met muts op? Ik hoorde u niet, maar dat is wel zo, vertelde hij. Want Mino zolang er reis is, moet er geschaat worden. Ja, inderdaad. Ik heb al bordjes gezien hier inschrijven. Het een beetje in de middel of nolwer zo'n ochtends... want de toertocht begint om negen uur als het licht is. Maar er komen nu wel allemaal rode jasjes aan bij de ijsclub. Goedemorgen. Goedemorgen. En rode oortjes, ja. En dit is Jans Bijker. En die zijn het tegen mij. Het allemaal maar goed gaat, zei hij net. Ja. Waarom bent u zo bezorgd? Uh, door alle media wordt het zo ontzettend druk, denk ik. Ja. En dan hoop ik dat ons wijfvloertje dat houdt. Moeten we inpakken. <coughs> Wat Er wordt er niet anders van. Ja, maar ja, dat is toch ook een beetje de Nederlandse gekte met dat schaatsen? Ja, dat, uh, dat is wel zo, maar... Ja. Eerst een beetje wedijveren met die andere clubs van Wie is de Eerste? Nou, waarom vorig jaar? En dan nou jaar? gaan klagen. En we vorig jaar ook. Ja, waren jullie vorig jaar ook, hè? Ja. Dus in feite bij... is het precies zoals vorig jaar. Ja, en wat gaat u doen? Want er staan hier nog twee andere rode mutsen van de ijsclub. Ik ben dus ook van de organisatie. Ja. Uh, als er calamiteiten zijn, dan uh, pak ik de kwart en dan uh, gaan we het ijs op. Die zag ik net hier in de schuur staan. Allemaal bordjes. Jullie hebben hier een soort loods. Want dit is de club, hè? Dit is het clubhuis. Ja. ja. Dit is het clubhuis. Hier komen we altijd bij elkaar. Zien uh zenuwencentrum, zegt Jan. Ja. Ja. Is het, echt, is het echt dat je in hele korte tijd moet je een heleboel gaan regelen en zo? Wij kregen gistermorgen om tien uur pas de toestemming om de tocht te gaan organiseren. Van wie? Van de gemeente en van de KNSB. Dus. Ja. En dan moet er meer en... gebeuren dan alleen maar controleren hoe het ijs is. Want je moet verkeersregelaars hebben, je moet afspraken maken met, neem ik aan, de veiligheidsregio. Ook dat. De politie, ambulance, brandweer, alles moet uh, op de hoogte zijn. Ja, En u zei net tegen mij, ja, en er moet niks fout gaan. Nee, want dan hebben we een probleem. Als hier ja. de, de mensen maar zaal door het ijs gaan, hebben we een probleem. Ja. Nou zal ik over ijsmeesters die door het ijs zakken niks meer zeggen na nou, vorige week? <laughs> nou, dat was bij mijn collega's bij mij nooit. Nee, nee toch niet? Nee, oh, nee. En dit ijs is goed in Wanneperveen en Giethoorn. Dat hoop ik. Ja. Het zag er gisteren goed uit, dus. Uh... En ik zag dat er veegmachines zijn geweest. Um, het is een mooie tocht. Vijf meren, 25 kilometer geloof ik? Ja, dat klopt. 25 kilometer is de route vandaag. Dus uh, we hopen uh, een mooie tocht met mooi weer. Dus nou, zoals Jan zegt, zonnekalimiteiten. En dat iedereen een heel leuk feestje hebben, Daar een mooi feestje van maken. Ja. Dus. Dit is waar jullie het hele jaar toch voor doen? Uh, het hele jaar niet, hè? zijn hebben niet dag en nacht meer in houden. Nee. Maar uh, als er vos komt, hier doen we het helemaal voor, ja. ja. Ik zie eigenlijk nog niet veel, maar er staat daar wel een schijnwerper. ga die dadelijk aan? Ja, dat zijn de lampen van de ijsbaan. Die juist, nou ja, onder de 400 meter baan open is. Dus de inschrijfboekjes kunnen klaargelegd? Ja, dit is gisteren allemaal klaargemaakt. Wordt straks uitgedeeld. Naar de verschillende inschrijfposten en dan is het klaar. En hoeveel mensen verwacht u? Ik kan er geen zin over over zeggen. Als het maar beheersbaar blijft. Als het maar beheersbaar blijft. Want anders dan, dan gaat de politie ingrijpen en dan zeggen En ze, als het been het maar houdt. En als mijn been het maar houdt. Want een beetje kruipen lopen doe ik wel, maar het gaat nog steeds. Zegt Jan, terwijl de, Jans, terwijl de collega's met de handen diep in de zakken staan. De motor loopt nog, hoor ik. Uh, ja, het ligt in, het, uh, in, in de ketens aan... Nu de inschrijvers nog. En als het licht is, kunnen ze het ijs op hier. Hoe laat worden de eerste verwacht, Myno? Ja tegen. Hoe laat verwacht u de eerste? De half negen wel, hè? Oh, ja, nee. half negen, hoor. Half nou. wil je nog meedoen dan? Nee, Dat haal ik niet, hè? Dan. Nee. Ja, nu ik instappen, dan haal je het wel. Ik kom niet veel verder dan wat krabbelen op een vijvertje. Ja, ja, okay. Myno, we blijven bij. We komen bij je terug daar, uh, die toertocht op natuurijs. Daar is nog jongens vanochtend. Nou, we gaan eerst naar China. Want in Rotterdam is het internationale filmfestival begonnen. En uh, meer dan 7800 kilometer verderop... in Peking zit een van de juryleden. Het is de Chinese kunstenaar... en misschien wel de bekendste dissident van het land op dit moment, Ai Weiwei. Hij jureert vanuit China de films die in Nederland meedingen om de prijzen... omdat hij zijn land niet mag verlaten. Hij woont en werkt hier aan de rand van Peking... Achter deze groene poort, nummer 258... er hangt een naambordje met fake in alle hoeken. 1, twee, zo'n zes beveiligingscamera's. Niemand komt hier ongezien naar binnen. Ai Weiwei is de meest beroemde dissident van China. Een ongelukkige eretitel, want het helpt hem niet. De Chinese overheid houdt hem non-stop in de gaten... en zijn paspoort is in beslag genomen... Het jureren gaat daarom gewoon vanuit zijn atelier en kantoor hier in Peking. Internet is tegenwoordig de uitkomst. Het filmfestival heeft me de films gewoon via internet gestuurd. En we communiceren via e-mail. Wat vindt u van de selectie films dit jaar? Ik heb tot nu toe zes, zeven van de films bekeken. Ik ben onder de indruk van de kwaliteit en de selectie. En de films zijn anders in tempo dan commerciële films. Daar hoopte ik al op. Het festival besteedde al vaker aandacht aan hem. Vorig jaar had Rotterdam zelfs een IWI café. Hoe belangrijk is die band? Ja, inderdaad, ik ben bevriend met een van de organisatoren. En ik hoorde van dat café van vorig jaar. Veel mensen hebben me daarover verteld. Ik vind het boeiend. En op een bepaalde manier heeft het filmfestival me ook geholpen met mijn situatie. Als ik de kans had, dan had ik graag deelgenomen in Nederland. Want het is ook voor mij de eerste keer dat ik filmjureer. Deze man staat bekend als criticaster van de communistische partij. In 2011 werd hij tijdelijk onder huisarrest gesteld. Formeel is hij berecht voor belastingontduiking. Hoe vrij is Ai Weiwei nu eigenlijk zelf... Nu zijn huisarrest is opgehouden, maar hij wel 24 uur per dag wordt afgeluisterd. Nobody calls me, the police. So, don't worry. Hij lijkt er zelf niet echt van onder de indruk. Gooit zijn iPhone op tafel en zegt... Ach, niemand belt me toch op dit nummer, sinds ik ook hierop wordt afgeluisterd. En in het Chinees voegt hij er aan toe... De, uh is这样已经, is... Dit is niet begonnen bij mij... Ook mijn vader, een dichter, was niet vrij in zijn uitingen. We zijn gewoon gewend aan deze situatie. En natuurlijk wil ook ik dat dit zo snel mogelijk stopt. Het druist in tegen de mensheid. En het past niet bij een land dat werkt aan het bouwen van een rechtsstaat. Een land met toekomst. Daarom hoop ik dat deze situatie zo snel mogelijk verandert. Nou, prachtig. En draait in Rotterdam op het festival trouwens ook een documentaire van deze Ai Weiwei, genaamd Ping An Yoo Hyeng. Voor een bijdrage van onze correspondent Karin S. Huis. Bijna vijf voor half zeven. Koningin Beatrix is vanochtend begonnen aan haar tweede staatsbezoek deze week. Na Brunei is ze de komende dagen in Singapore. En het land kennen we vooral als stad. Vijf miljoen mensen wonen er op een gebied zo groot als de Noordoostpolder. En dat vraagt natuurlijk het nodige van stedenbouwers en architecten. Het is vandaag een van de thema's tijdens het bezoek. Nederlandse architecten vertellen wat ze doen in Singapore. En verslaggever Menno Menorema merkt dat ze dat al de nodige aansprekende gebouwen hebben neergezet. In Aardmoord Park, een exclusieve wijk van Singapore, wordt hard gewerkt. Veel bouwgeluiden bij twee wolkenkrabbers in aanbouw. Daarnaast een andere wolkenkrabber waar men ook nog mee bezig is... maar die al duidelijke vormen heeft... Hoog, wit, rond steekt het de lucht in. Maar 58 appartementen komen hierin. En die hebben dan een eigen parkeerplaats en uh, een zwembad. Ontworpen door UN Studio. Ja, ook een, uh, een project met um, zoveel regels, hè? Maar van architect Ben van Berkel. Ja, soms nog erger dan in Nederland. En Ben van Berkel staat bij Artmoor Park dan te kijken naar zijn eigen gebouw. Tevreden? Ja, heel erg tevreden. Uh, we zijn vier jaar geleden begonnen. En uh, natuurlijk uh, gaat bouwen hier snel. Uh, maar toch die laatste twee jaar uh, met al het interieurwerk wat we eraan moesten doen. Ja, hebben we echt uh, zoveel uh, kwaliteitstijd ook in gestopt. Dat merk je ook aan een onderstegever. Uh, die hier uh, echt voor, ja, voor kwaliteit stond. Hoorde u iets zeggen over de vele regels hier in Singapore? Ik dacht dat we dat alleen in Nederland hadden, maar hier kennelijk ook. Ja, hier zijn uh, rondom uh, infrastructuur, stedenbouw, uh, de architectuur, heel veel regels. Uh, bijvoorbeeld uh, de manier waarop het gebouw op poten staat hier. Uh, Ik zeg op poten ook, hè? Ja, op poten. Dus eigenlijk op een manier, zodat je dus echt een, een woontoren hebt. Uh, waar gewoond wordt op een hele open manier naar de omgeving van de stad. Maar op de begane grond moest veel uh, uh, landschap worden geïntroduceerd, je... Ja, die openheid ook nodig hebt. En dat is een regel waar ze de laatste jaren mee zijn gekomen. Het gaat er vandaag ook over. Hier in Singapore tijdens het bezoek van de koningin, prins Willem-Alexander en prinses Maxima. Eh, hoe kun je bouwen en nog meer bouwen op een landje met 5 miljoen inwoners? Ja, het is, is ongelooflijk uh, uh, belangrijk dat daarmee. Uh... Ja, ideale planning uh, plaatsvindt en uh, het is eigenlijk een overheid uh, die nog heel centraal is georganiseerd. Er, er is een hele strenge organisatie uh, geïntroduceerd rondom de manier waarop de infrastructuur en, en uh, ja, stedenbouw is georganiseerd hier. We hebben het ook al gauw over duurzaam, dat is natuurlijk ook iets van deze tijd. Hoe krijg je dat voor elkaar in een project als dit? Wat we hier hebben gedaan is uh, door, door een iets dikkere betonband te maken... Uh, ja, dat weten we van beton, die kan uh, warmte opslaan, maar, maar op een bepaalde manier, uh, het zo, we hebben het zo dik gemaakt met de isolatie, dat op een of andere manier daardoor toch ook uh, veel koeling kan plaatsvinden. Uh, de raampartijen zijn niet al te groot, er zijn allemaal louvre elementen, dus uh, textuur elementen geïntroduceerd in de hele gevel, waardoor de zon wordt afgebroken met heel veel schaduwwerking. Goed doordacht bouwen op schaarse grond, die volgens mij peper en peperduur is. Ja, de gronden zijn heel erg duur, daarom moeten ze de lucht een in. Um, nou, de, de precieze... Nee, ik ben geen <laughs> Nee, maar de precieze prijzen weet ik niet meer uit mijn hoofd. Het loopt in de miljoenen, heb ik gezegd. Ja, ja is, het is heel duur. In de, in de vierkante meter? Ja, het is, vooral dit, hier waar we zijn nu. Dit is echt een de de de fiest, ja. van de fietsbuurt van Singapore. Al dus de Nederlandse architect Ben van Berkel. Het gaat trouwens niet alleen over stedenbouw tijdens dus het bezoek. Er zijn ook Nederlandse bedrijven en instellingen. En die gaan praten over hoe je om moet gaan met water- en voedselveiligheid. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Een knappe prestatie. Robin Haase en uh, Igor Sijsling hebben namelijk op de Australian Open de finale in het dubbelspel bereikt. Hun uh, Spaanse tegenstanders Marcel Garanollers en uh, Mark Lopez... moesten zich in de halve finale na ruim een uur spelen gewonnen geven. Het Nederlandse duo treft uh, komende zaterdag in de finale... Dat als eerste geplaatste Amerikaanse Brian Brewers... die samen al twaalf uh, Grand Slam-titels op hun naam hebben staan. Ja. Er is nog een... Verrassing te melden van de Australian Open, want Maria Sharapova is uitgeschakeld. Een van de kandidaten voor de finale. Had nog bijna geen game afgestaan, maar ze verloor met 6-2, 6-2 van de Chinese Lina. KNWU-voorzitter Marcel Wintels vindt het prima dat uh, Thomas Dekker bij de dopingautoriteit een volledige verklaring gaat afleggen. De wielrenner klopt dus niet aan bij de antidopingcommissie van de KNWU en NOC-NSF. Nou, Wintels heeft daar geen problemen mee. Ik vind het prima dat hij daar doet. We volgen verschillende lijnen. We hebben de commissie waar mensen in vertrouwelijkheid, anonimiteit van verhaal kunnen doen. Daarnaast hebben we met de ploegende afspraken gemaakt in werkgever-werknemersrelatie. En daarnaast de dopingautoriteit. En wat we met elkaar willen is leren uit het verleden. Daarvoor moeten we het verleden kennen om de sport in de toekomst weer perspectief te geven. En uh, ik hoop dat ook hij weer een bijdrage levert aan, zoals hij dat ook zelf in zijn statement uh, schrijft... het uh, eigenlijk opengeven van het verleden om te leren naar de toekomst. De Rabobank heeft met ontzetting gereageerd op de bekentenissen over dopinggebruik door voormalig renners van de wielerploeg. Het bedrijf omschrijft ze als ontluisterend en schokkend. De leiding maakte in oktober bekend dat ze zou stoppen met de sponsoring van de professionele mannenploeg. De recente bekentenissen onderstrepen volgens de Rabobank de juistheid van dat besluit. Op het Veluwe Meer wordt vrijdag het Nederlands kampioenschap Marathon schaatsen op natuurijs gehouden. Besluit werd genomen na de inspectie van gisteren. KNSB-coördinator Teun Breedijk. We hebben op dit parcours van 5,5 kilometer ongeveer acht metingen gedaan. Ja, dat varieert van uh, krap 12 tot uh, ruim 13. Dus dat ziet er op zich goed uit. En, uh, we hebben nog twee nachten vorst. Behoorlijke vorst, tot strenge vorst. Dus ja, ik verwacht hier dat hier gewoon uh, vrijdag 15 centimeter ijs ligt. Dus dat is uh, ruim voldoende. De wedstrijd op het Veluwe meer levert nu al een primeur op. Het is namelijk voor het eerst dat er vijf jaar achter elkaar een marathon op natuurijs wordt gehouden. De voetballers van Marokko hebben ten nauwernood uitschakeling in de Afrika Cup kunnen voorkomen. In het duel met Kaapverdië was invallig Youssef El-Arabi de grote held door vlak voor tijd nog de gelijkmaker te scoren en de eindstand op 1-1 te bepalen. Gastland Afrika won met 2-0 van Angola. Zuid-Afrika, Oké. Zuid-Afrika, ja. Lijkt mij ook. Precies. Dus. Magnus Carlsen dan. Die blijft goed presteren op het schaaktoernooi van Wijk aan Zee. De Noor versloeg de Nederlander, Erwin Lamy, en komt daarmee steeds dichter bij de eindzegen. Andere Nederlanders presteerden wisselend. Ivan Sokolov verloor van de Hongaar, Peter Leeko. En het Nederlands onderrondje tussen Loek van Weli en Anish Giri eindigde in remise. Radio 1. Het NOS-journaal. U hoorde hem al even fluisteren. Goedemorgen, Dorot Meegst is half zeven. Goedemorgen. Als het aan VVD-fractieleider Zijlstra ligt, dan komt er in Nederland geen referendum over de EU. Zijlstra reageerde in Paul en gisteravond op voorstellen van de Britse premier Cameron. Zijlstra vindt dat het kabinet snel een lijst moet maken van bevoegdheden die Brussel moet overdragen aan de lidstaten. Dat dan weer wel. Na Brunei is de koningin nu in Singapore. Zij, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... werden aan het begin van het staatsbezoek ontvangen... door de president en de premier van Singapore. In Almelo heeft een verwarde passagier... een buschauffeur van Connection het ziekenhuis ingeschopt en geslagen. De chauffeur is niet in levensgevaar. Volgens de politie had de passagier waarschijnlijk een psychose. En in Polen is oud-kardinaal Jozef Glemp overleden. De jaren tachtig leidde hij het verzet van de Rooms-Katholieke Kerk... tegen het communistische regime... Jozef Klemp was 83 jaar. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen bewolkt en het vriest licht tot matig. Alleen in het westen zijn er lokaal nog opklaringen. Eerder vannacht waren er meer opklaringen en heeft het in de noordoostelijke delen van het land plaatselijk streng gevroren. Overdag is er veel bewolking, maar soms is er ook ruimte voor de zon. Het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het noordwestelijk kustgebied is er een kleine kans op een sneeuwbuitje. De middagtemperatuur ligt rond min 2 graden en er waait een zwakke tot hooguit matige noordoostenwind. Aan het einde van de middag taalt de temperatuur snel en vannacht vriest het op de meeste plaatsen matig lokaal streng. Er is weinig wind en er kan nevel en mist ontstaan. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en ligt de middagtemperatuur rond min 3 graden. De dag start met weinig wind, maar later op de dag steekt een zwakke tot matige zuidoostenwind op. Zaterdag wordt een koude dag met een nog verder aantrekkende zuiden tot zuidoostenwind. Zondag volgt een dooiaanval.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 Vorig jaar toonde Zembla aan dat landbouwgif de belangrijkste oorzaak is. Maar daar wil de politiek niets van weten. Economische belangen wegen zwaarder dan dode bijen. Moord op de Honingbij, deel 2, in Zembla. Vanavond 10 over 9 bij de VARA op Nederland 2. Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De wederopstanding van een klootzak. Het is de harde titel van ook een harde Nederlandse film. En het is het debuut van regisseur Guido van Driel. Gisteravond was de film de opening van het internationaal filmfestival van Rotterdam. Origineel, duister, bijna magisch. Het is niet het oordeel van een filmcriticus... maar van festivaldirecteur Rutger Wolfson, Guido van Driel. Ja, ja. Goed, hè? Je eerste recensie krijg je daarmee. En dan nog wel van de directeur van uh, een A-festival. Niet een slijmert, want hij heeft natuurlijk wel wat te verliezen... door te kiezen voor deze film. Het is ja. niet voor niets dat hij het zegt, blijkbaar. Nee, toen, toen reviewing was, heb ik hem kort daarna ook even meteen te spreken gekregen. En Toen merkte ik wel dat hij, dat hij niet uh, uit beleefdheid uh, enthousiaste dingen zijn. Nee, het leek het wel echt te menen. Ja, dat is wat je noemt een vliegende start. Hartstikke goed. you gave me you to to this. Samen met Bas Blokker schreef jij het verhaal van een misdadiger die op zoek gaat naar zichzelf. Een psychologische thriller. Uh, ja, het is natuurlijk allemaal gebaseerd op een, uh, een stripboek, wat ik uh, al eerder ge gemaakt heb. En het gaat inderdaad over een, uh, een Amsterdamse crimineel, uh, een on onaangename man. Of wie dan een uh, aanslag wordt gepleegd en dat overleeft hij. En daarbij doet hij een uh, bijna doodervaring op. En daardoor is hij, zullen we zeggen, nog vrij radicaal veranderd. Tot zijn eigen verbazing. Er gaat iets open in die ziel. Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En uh, hij, uh, hij, uh, kan daar zelf... hij is niet de mens na om dat meteen te verwoorden. Maar hij stelt zijn omgeving daarmee wel voor. Uh, voor, uh, voor... Wordt hij een raadsel? Daarmee. Ja. In die zoektocht naar zichzelf is er ook letterlijk een verplaatsing. Naar Dokkum, ja. naar Friesland. Daar komt hij Eduardo tegen, een Angolese asielzoeker hmm. die bedreigd wordt met uitzetting. Een spiegelbeeldige man. Kijk, in het boek was het heel erg uh, de, de sympathieke Afrikaan... die hier het slachtoffer wordt van uh, het Nederlands uitzettingsbeleid. En dat vonden we bij het uitwerken van boek, naar, of het werken van boek naar scenario... vonden we wat minder interessant. Dus we hebben hem eigenlijk wat gelaagder willen maken. Scherpe kanten? Ja, ook wat duisterder, uh, onbenoembare kanten. Nu hebben we onlangs de coming-out of de uitleg van Holleder gezien op televisie. Ja. man die zomaar met een zekere spinning in de publiciteit... Ja. sympathieker probeerde ja. over te komen. Ja. Dat is het toeval dat Ronnie en Holleder elkaar zo treffen? Nou, kijk, er is wat ongetwijfeld bij het bedenken van dit verhaal een rol heeft gespeeld... is dat er natuurlijk in het Amsterdamse onderwereld vrij veel aanslagen zijn geweest... op. Uh, uh, met de interne strijd. Dus uh, dat heeft absoluut een uh, rol gespeeld... in het ontwikkelen van dit verhaal. Waar ik te maar zeggen, echt geïnteresseerd in was... was het fenomeen van een bijna dood ervaring. En dat in film vertaald... leent zich dat volgens mij... voor hele aantrekkelijke scènes... die ook een soort zintuigelijkheid hebben. Uh, we, hebben we zien nu een man... Die, uh, die, die vreselijk veel geniet van het eten... in Ene bijvoorbeeld. Of die gaat koken... En, uh, ja. Is het een commentaar op de samenleving van nu of gewoon een magische fantasie, zoals Rutger Wolfsen zegt? Ik zou het inderdaad wat meer op het laatste houden, ja. ja. Guido van Driel over zijn film en Jeroen Wielaert sprak met Van Driel. IJsvissen, niet een bekend tijdverdrijf in Nederland. Maar als het aan Boswachter Harco Bergman ligt, gaat dat wel veranderen hier. Vandaag organiseert hij het eerste Nederlands kampioenschap IJsvissen. Meneer Bergman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom uh, een NK is Nederland eraan toe? Nou, ik ben uh, naast Boswachter ook beheerder van een natuurkampeerterrein. En ik was aan het nadenken: hoe kan ik nou een, uh, mensen die in de winter bij ons kamperen, een mooie natuurbeleving geven? En toen kwam ik uit bij een kampvuurstroken, bij, uh, bij, bij, bij langlaufen. helaas hebben we daar wat te weinig sneeuw voor, mm -hmm. en ijsvissen. Ja, en dan nu eindelijk uh, er genoeg uh, ijs in, in ons plas ligt, en het, de camping ligt aan een heel mooi, uh, mooi water. Ja, dus, dus ben ik uh, met de Visfederatie Oost-Nederland op bezoek gegaan en uh, ja, binnen een half uur was het NK ijsvissen op natuurkaperterreinen Veenkal geboren. Zo, kijk eens aan. <laughs> Dat is snel gegaan. Ja, maar goed, je, je moet inspelen op de elementen die er op dit moment uh, uh, klaar voor zijn. Ja, er is enige haast bij geboden voordat de dooi intreedt. Ja, de, de dooi komt eraan. En, uh, ik, ik had vanochtend hier een min 10, dus het wordt gewoon een lekkere extreme omstandigheden om te ijsvissen. Ik ben onlangs op vakantie geweest in, uh, in Lapland. Daar heb ik ook uh, aan het ijsvissen geweest. Nou, daar was het ook behoorlijk koud, dat was 30 centimeter ijs. Uh, daar hebben ze ook speciale spullen voor. Ik heb daar een, een ijsboor voor meegebracht en een speciale ijsvishengels. Dus we gaan daar gewoon een hele mooie, mooie dag mee beleven vandaag, denk ik. Meneer Bergman, een gat in het ijs, een draadje erdoor... een snoertje erdoor met een haakje eraan. Wat is het bijzondere eraan? Nou, het, het, uh, vissen, dat is een concentratiesport. Als je koud wordt, dan gaat je concentratie naar beneden. Dus uh, ja, het vangen van een vis wordt nu extra moeilijk. Uh, ja, en, en, en zeg maar de spanning, uh, de omstandigheden om je heen... de, de, de witte wereld, uh, ja... Uh, ik denk dat dat, dat dat heel bijzonder is. Het lijkt me ontzettend koud, want je staat stil, je zegt het al. Je moet je concentreren, uh, niet te veel bewegen. Hoe, ja. hoe wapenen de ijsvissers tegen de kou, zich tegen de kou? Ja, je moet goede kleding aantrekken, goede kleding, goede, goede schoenen... Uh, waar, waar ook een, een, een, zeg maar een, een binnenvoering in zit die, ja. die je voeten warm houdt. Ja, ik, ik adviseer mensen die meedoen, neem een stukje hout mee, want dat doen ze in, in Lapland ook. En dan zet je je voet oh, niet op het ah, Oké, okay, slim. Op, op, ja. op een plankje hout. Mm -hmm. Nou, Staatsbosbeheer en de Visfederatie Oost-Nederland vinden dierenwelzijn wel heel belangrijk. Dus we hebben elke deelnemer krijgt een emmer water naast zich staan. Zodra die een vis vangt moet hij hem onmiddellijk onthaken. En in die emmer water doen, zodat de vis zo kort mogelijk wordt blootgesteld aan de buitenlucht. Dan kan hij een vlaggetje omhoog steken uh, bij zijn visstek. En dan komt de jury langs, die telt de vis. En die laatst onmiddellijk, onmiddellijk weer vrij. Oké, okay, dus het, is, het, is, uh, het gaat om het, om het aantal vissen dat je binnen een bepaalde tijd dan uit het ijs vist. Onder het ja, de, de, de Nederlandse kampioen ijsvissen dat wordt degene die de meeste vissen vangt. En die krijgt dan een mooie, een mooie beker en een onderwatercamera. En degene die uh, de, de grootste vis vangt, die krijgt een fiets. Nou, dat, is Kijk eens aan, zeg. dat is niet gering, meneer Bergman. Uh, nou, nou, even wat u zegt, wel vissen vangen. Maar zijn de vissen in het natuurgebied ook geïnformeerd? Want als die allemaal in de winterstand staan, bijten ja, ze dan die, wel? Nou, sterker nog, die staan allemaal in de winterstand. Uh, die, maar goed, als er zeg maar, nog voedsel uh, aangeboden wordt onder water... Uh, dan kan zijn dat er een insect beweegt. of dat er, uh, Dus dan, dan gaan die vissen daar wel op happen. Dus het zal niet makkelijk zijn om, om vis te vangen. Ik verwacht ook niet dat mensen zeg maar, uh, bakken volgende vissen uit het water gaan halen. Het zal echt uh, om, om, een, om een klein aantal per persoon gaan, als ze goed opletten, ja. uh, die, die gevangen kunnen worden. Dus het is, het is, het is ook gewoon moeilijk. Ja, nou, dat, zo, zo klinkt het ook. En, en hoe, uh, hoe maakt u die gaten en hoeveel in het ijs? En wie doet dat? Uh, nou, ik heb een speciale ijsboos zoals ik verteld had. Daar nou, boren we rond 12 uur gaan we de, de wedstrijdgaten boren. Uh, het is zo dat de deelnemers die mogen, gaan in eerste instantie loten op welke plek ze moeten starten. Dan kan iedereen tegelijk starten, als de, nou, de visser eigen natuurlijk om je eigen plek te zoeken. Mm -hmm. Zodra de wedstrijd begonnen is, mogen ze dus nog uh, van plek wisselen door uh, een andere plek aan te wijzen. Dan boren we daar opnieuw nog een keer een, uh, een gat in het ijs. En dan hebben ze hun eigen plek met hun eigen voer en hun eigen omstandigheden. En dan is het gewoon een wedstrijd tegen de elementen. Spannend, ja. volgens mij. Hè? Ik, ik denk dat dat heel spannend wordt. Ja, zeker uh, om, uh, ja, Die 25 deelnemers die hebben allemaal een mail gestuurd. En die, hebben hun enthousiasme daarin laten blijken van, uh, ja ik wil heel graag meedoen, ik wil, uh, ik wil, die, ik wil wel Nederlands kampioen ijsvissen worden. En een fiets winnen. Dus, wat zegt u? En een en fiets, fiets winnen. winnen. Ja, zou één vis al genoeg ja. zijn voor de fiets? Uh, ja, als het een paling is van de meter, dan wordt, oh. wordt, wordt, wordt het zeker ja, genoeg. Goed. Wel, ja. goed. Uh, veel succes en veel plezier meneer Bergman vandaag. Dankjewel. Harco Bergman hoort u over het NK ijsvissen. Ja. Um, wij gaan door naar uh, Nieuw-Zeeland. Een opmerkelijk verhaal uh, dat uit het land komt. Daar uh, heeft namelijk een zakenman een campagne opgezet... om het land te verlossen van katten. Hij vindt dat uh, katten en poezen een gevaar vormen... voor uh, de inheemse dieren van Nieuw-Zeeland. En hij heeft een campagne opgezet, Cats to go. Hm. En wil dat Nieuw-Zeeland kattenvrij wordt. Correspondent Robert Portier. Zeg Robert, wat is dat voor man? Ja, je zou denken dat is een kattenhater, hè? Maar ik denk dat eigenlijk niet. Gareth Morgan is een zakenman, een econoom. En uh, het is iemand die wij misschien kennen als een van de drijvende krachten achter Happy Feet. Dat is die uh, keizerpinguin die ruim een jaar geleden in Nieuw-Zeeland aanspoelde. Nou, hij heeft heel veel tijd en waarschijnlijk nog meer geld uitgegeven aan het uitzetten van het dier. Dat liep toen niet goed af, maar je zou dus wel kunnen zeggen... dat het een dierenliefhebber is. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat hij het nu op de katten heeft voorzien. Want uh, die zouden een bedreiging zijn voor de inheemse diersoorten. Daarmee moet je denken aan, aan hagedissen of aan insecten. Maar eigenlijk vooral aan de inheemse vogels. Uh, in de loop van de tijd is nou, een groot deel van die inheemse vogelsoorten uitgestorven. Morgan denkt dat de kat daar ook een rol in heeft gespeeld en dat het dier eigenlijk een regelrechte bedreiging vormt... voor de soorten die nu nog steeds bestaan. Is er enige onderbouwing voor, Robert, dat de kat zo'n gevaarlijk dier is? Dat die moet uh, gaan? Nou ja, ja, nou ja, die Morgan die spreekt van een natural-born killer... van een dier dat niet alleen doodt om zichzelf te voeden... maar ook voor het plezier. Nou, wij kennen zelf allemaal wel, denk ik, zo'n dikke huiskat... die <lacht> eigenlijk meer dan genoeg te eten heeft... maar die toch een muisje verschalkt en ja. die bij de achterdeur neerlegt. Ze spelen, hè? Maar goed... Er, ja, precies. Maar ja, er zijn ook studies over. De enige studie die er echt iets over zegt, die komt ook uit Nieuw-Zeeland. Dat is van een meneer die van zijn huiskat heeft bijgehouden... hoeveel dieren het precies in zijn leven wist te verschalken. Nou, het diertje werd 17 jaar oud en hij wist in totaal 558 dieren te vangen... En dat is al een groot aantal, maar de helft daarvan is ongeveer... Uh, dat was een vogel. Uh, van die vogels was maar een heel klein deel... van die, gevaar, van die uh, bedreigde inheemse diersoorten. En dan meestal ook nog eens een keer van een soort... die niet in gevaar was, de brilvogel. Dus ja, die kat die lijkt helemaal niet zo'n bedreiging eigenlijk... Als je dan bedenkt dat hij ook nog eens 63 ratten ving... dat zijn dieren die het ook hebben voorzien op vogels en hun eieren... Ja, dan was dat uh, misschien zelfs wel een, uh, fijn dat hij kat er was... Ja. want hij ving namelijk meer ratten dan uh, bedreigde inheemse uh, vogels. Kijk eens, dus ja, je... de conclusie was dat die kat meer voordeel en nadelen heeft. Precies, ja? prachtig natuurlijk, evenwicht zou ik zeggen. Um, deze zakenman, wat, wat, wat is zijn plan? Vindt hij dat mensen hun, hun kat moeten afmaken? Hij uh, vindt uh, dat uh, er zo snel mogelijk, zo weinig mogelijk... katten in uh, Nieuw-Zeeland moeten komen. Maar ja, afgaand op uh, de commotie die zijn plan heeft veroorzaakt... denk ik niet dat het slim is om voor te stellen om die katten af te maken. Uh, Nieuw-Zeelanders zijn enorme kattenliefhebbers. Ze zijn, uh, nou, ik denk dat de helft van... Van de huishoudens er wel eentje heeft. Er zijn ongeveer anderhalf miljoen katten in het hele land. Nou ja, Morgan die voelt zelf natuurlijk ook wel aan dat je die mensen niet voor het hoofd kunt stoten. om te vragen om een kat af te maken. Dus zijn voorstel is om geen nieuwe kat te nemen. als het huisdier overlijdt. En dan zal het aantal langzamerhand afnemen. Nou, in de tussentijd wil hij dat mensen de kat binnenhouden... of dat, hij ze, of dat ze een belletje omdoen. Want het blijkt dat katten met zo'n belletje om nou ja, de vogels wegjagen... en dan vangen ze ongeveer maar de helft van wat ze normaal te pakken kunnen krijgen. Dus dan uh, is het ook nou, enigszins toch goed. Nou... Ben benieuwd wat voor gevolgen dit verder krijgt, Robert Portier in Nieuw-Zeeland. Dank je wel voor nu. En over katten gesproken, onze correspondent in China heeft een werkelijk prachtige foto gemaakt van die Chinese kunstenaar Ai Weiwei met zijn kat. Kijkt u maar even op haar account op Twitter, @shuiskaren of bij mij, LaRadio. En in België is sinds vanochtend een smogalarm van kracht. In Nederland niet. En daar snapt het Longfonds helemaal niks van. Hoort ze zo? Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwarts zo, een uh, rustig begin van de ochtendspit. Het tellertje staat helemaal nog op nul. Nederland ligt of nog onder het dekbed of staat nog te krabben. Maar op de snelwegen gaat in ieder geval alles goed. Um, uiteindelijk moet dat later toch wel wat file gaan opleveren. We denken een ochtendspitsen uit te komen rond half negen... die pak een beetje 125, 150 kilometer op gaat leveren. Maar zoals ik al zei, voorlopig gaat alles goed. Ja, gaat alles goed. En niet glad, hè? Snelwegen waren nee, dat snelwegen zwart goed. uit. Ja. ja, precies. Het blijft wel al de lokale wegen. Maar daar hebben we de laatste tijd voldoende voor gewaarschuwd, dacht ik. Precies. Dan hopen we dat het rustig blijft. Kees Quarks, dankjewel. Oké. Okay. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Henkel van 50PLUS wil dat ouderen niet worden gezien als een melkkoe. Ze krijgen deze maand tot wel 150 euro minder pensioen. En dat is de schuld van maatregelen van het kabinet, zegt Krol. Ouderen zijn er boos over, merkt de leider van 50PLUS. Bij zijn meldpunten kwamen gisteren heel veel klachten binnen. Nou ja, die inbox die uh, explodeert bijna. Want er komen nu meer dan 300 meldingen per uur binnen... We zaten aan het begin van de middag al ruim boven de 5000 En daar komen er nu elke uur verschrikkelijk veel bij. En dat komt omdat vandaag voor de meeste mensen de maandafrekening is binnengekomen. En men ziet dus dat datgene wat men deze maand krijgt... 40, 50, 60, soms zelfs 150 euro minder is dan vorige maand. En mensen hebben allemaal in de media gehoord, er komt een pensioenkorting. Dus ze denken dat dit de pensioenkorting is, maar dat is helemaal niet waar... Hè? Dit is het gevolg van een belastingmaatregel, waardoor er net iets anders belasting gegeven wordt. Voor werkenden maakt het geen verschil, maar voor mensen die gepensioneerd zijn maakt het wel een verschil. En daar komt dan in april nog een keer een pensioenkorting bovenop. Nou, ik kan voorspellen dat gaat paniek geven. Waarom paniek? Omdat tot nu toe iedereen dacht dat ouderen het relatief in Nederland gemiddeld niet eens zo slecht hadden... En dat is een gemiddeld cijfer, omdat een aantal mensen een eigen huis hebben. Dat telt allemaal mee, maar daar kun je geen boterhammen van eten. Maar individueel zijn er juist verschrikkelijk veel ouderen... waarin wel slecht mee gaat. En die groep wordt nu ineens extra zwaar getroffen. En dan gaat het nog veel slechter mee. Het kabinet zegt, dit wisten we, dit hebben we namelijk afgesproken... dat er via de belastingen iets zou veranderen. Maar aan het einde van het jaar wordt het voor een deel... het kabinet zelf zegt, zegt zelfs een groot deel, gecompenseerd. Is dat dan niet genoeg? Nee, dat is niet genoeg, want het zijn mensen die nu in de problemen zitten. En die mensen hebben er niks aan dat aan het eind van het jaar er wellicht een kleine compensatie komt. Een compensatie die niet genoeg is en waar mensen die nu in de problemen zitten niets aan hebben. En als er dan in april nog een extra korting komt, dan komen die mensen helemaal in de problemen. En dat is ook de reden waarom wij... Geen vragen hebben gesteld in de Kamer. Niet de spoeddebat hebben aangevraagd. Maar ik heb aan de staatssecretaris gevraagd... en ik zal dat ook aan de minister vragen... om zo snel mogelijk gewoon op de werkkamer bijeen te komen... en te kijken wat we kunnen doen... om deze mensen niet straks, maar direct te compenseren. Nu weet iedereen dat uh, Nederland, Nederlanders het slechter gaan krijgen. Allemaal. Waarom bent u van mening dat juist deze groep... dan in het bijzonder extra zwaar getroffen wordt? Iedereen gaat toch inleveren? Als iedereen... ...op gelijke wijze een steentje zou bijdragen aan de economische crisis... ...dan zou ik er vrede mee hebben. Maar ouderen worden als ze een pensioen hebben al vanaf 2004 ten dele gecompenseerd. Vanaf 2009 helemaal niet meer. Daarna zijn er allerlei maatregelen gekomen waardoor ze al 10 tot 15 procent achterlopen. Daar komt nu nog een keer 4 procent bij. Daar komt in april 7 procent bij... U kunt mij niet wijsmaken dat er één andere groep in Nederland is... die net zoveel hebben ingeleverd. Je bijdrage leveren? Prima. Maar extra gepakt worden? Dat is niet eerlijk. Dat zegt Henk Krol van 50PLUS. Sebastiaan Meijer sprak met hem. Van de Marno Remmers die is vanochtend in Giethoren en daar zijn ze bezig met iets dat lijkt wel op een militaire operatie, Marno. Ja, als je de voorzitter hoort wel, ja, die is een beetje bevreesd voor alle, alle drukte. Ah, alles staat klaar, hoor. Hier, stempelpost Beltewiede. De stempelkussentjes van de ijsclub, Een uh, tafel met uh, plastic zakken van de sponsor. Met daarin even kijken. Altijd nieuwsgierig, hè? Mandarijntje, broodje, krentenbol en een reep chocolade. En er liggen een tiental grote, dikke, gevoerde oranje overal klaar. En Dirk is bezig met enorme koffiepotten schoon te maken. Dat zijn uh, de padden van de chocomel. Ah, ja, en de koffie die was vanmorgen al klaar via de schakelaar. Jullie zijn vrijwilligers van de ijsclub Ja. En weer de eerste voor de toertocht? Weer de eerste, ja. Vijf merentocht, 25 kilometer, half negen de eerste inschrijvers. De voorzitter verwacht topdrukte. Zeker ook door alle media-aandacht. Maar ja, hier doen jullie het voor. Ja, dat is ons streven. En om het uh, een ander naar de zin te maken, en veel schaatsplezier toe te wensen. Ja, ik ga eens eventjes... Ik weet niet waar de voorzitter is. Want uh, inmiddels zijn de grote schijnwerpers aangestoken. Het witte schijnsel verlicht de ijsbaan. In de zomer lopen de uh, schapen. Ah, daar is Jans. Rode muts op. Ja, u verwacht grote drukte. Er moet een hoop gebeuren, hè, verkeersregelaars. Je moet een beetje stempelposten hebben. Ja, ja... voor de onderweg. Dat staat er. Het is gisteren allemaal klaargemaakt. En we hebben de vrijwilligers gisteren allemaal bij Langs gebeld. Ja. En de eerste uh, 7 uur komt de eerste groep. Ja. U kijkt er een beetje tegenop, maar dit is ook waar u het voor doet. Ja. Want het is zeker. ook een soort wedstrijd met al die andere ijsclubs natuurlijk, ah, hè? Wedstrijd is het niet. Nee? Nee, want uh, het is gewoon, jongens, waar vriest het, het hardst? Waar ligt het minste sneeuw? Hm. En uh, ja, wij, wij, wij hadden op dit moment dikstijs. Ja, het ligt er mooi bij. Vijf meerdertocht, um, wie komen hier nou op af? Dit zijn de echte schaatsliefhebbers, ouderen ook veel? Uh, dat varieert echt van het klein tot oud. Ja. Echt, dit is uh, de gemiddelde Nederlander. Die van natuur, is oud. Ja, en, van, en van Giethoorn en Wanneperveen, want daar staan we nu. Ja, we zijn in en, uh, ja, Het uh, gebied is uh, ook, doordat het zomers uh, veel bevaren wordt... en veel toerisme heeft, is het ook bekend... En daar varen we ook op mee. Ja. U bent natuurlijk wel op zo'n dag verantwoordelijk ook. Voor al die mensen, een beetje. Ja, ja zeker. Dat zijn we wel als vereniging. Hebben ja. uh, wij, wij de... jullie een vast draaiboek wat je uit de kast kan halen... van dit moet er dan allemaal gebeuren? Ja, ja het draaiboek dat moet uh, ieder jaar opnieuw aangepast worden. En dan in november moet dat bij de KNSB en bij de gemeente ingediend worden. En dan kijken ze of het uh, voldoet aan de eisen... En dan krijg je bericht van, jongens, het is goed. Ja, dan en dan mag, je, Jans, doe maar door. dan mag je weer verder. Ja. En dan is het gewoon wachten op uh, Koning Winter. Ja, nou, die is gekomen, Koning Winter. En we wachten nu op de eerste inschrijvers. Dat kan onder andere hier, maar ook nog op een aantal andere plaatsen. Ook in Giethoorn. En dan mag er geschaatst worden tot het donker wordt? De inschrijving is tot twee uur. ja. ja. En op een gegeven moment dan gaan we weer rond met de machines. En dan zeggen we van mensen, ga van deze af, want het is niet meer veilig. Ja. Het is wachten tot de ochtendschemering daar is. En dan kunnen ze hier met geslepen ijzers in Wannepleving het ijs op. Het is nu nog heerlijk rustig daar. Maar dat gaat veranderen. Hoort u van Marno Remmers. Zeven minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Automobilisten in België moeten langzamer rijden. Sinds 6 uur vanochtend, dus bijna een uur inmiddels al... is er een smokalarm van kracht, omdat er te veel smok in de lucht zit. En daarom moet de snelheid op de snelwegen van 120 naar 90 kilometer per uur. Smok is goed zichtbaar in het verkeer, melden Belgische media. Als ik s morgens over de ring rijd richting Brussel... zie ik de smok gewoon boven Brussel hangen. Dus ik weet exact dat, uh, dat het zeker niet goed is, ja. Daarom wordt het smogalarm van kracht en gelden vanaf morgenochtend 6 uur snelheidsbeperkingen. Op sommige snelwegen mag je dan maar 90 km per uur in plaats van 120. In Nederland is er geen smogalarm en dat vindt het Longfonds vreemd. Directeur Michael Rutgers van het Longfonds, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, kunt u aangeven wat de criteria zijn? Zijn die in België anders dan in Nederland? Ja, in, in België maken ze zich meer uh, uh, zorgen over gezonde longen dan in Nederland. In uh, België gaat zo'n smokalarm uh, af als het ware bij 100 zeg maar, uh, slechte deeltjes per miljoen deeltjes. Dat is een debat voor, 100 ppm. Ja. En in Nederland was het 200 ppm. Dus uh, onze longen mogen meer belast worden dan die van de Belgen. Mm, maar is 100 microgram per kuub al gevaarlijk dan voor onze longen? Nou, het is in ieder geval ongezond uh, voor onze longen. Je krijgt een irriteren, slijmduring van, je gaat een hoesten, je krijgt de hoofdpijn van, dat soort dingen. En ja, je moet eigenlijk, uh, zeker als je een longziekte hebt, maar ook als je geen longziekte hebt, moet je proberen om het te voorkomen om fysieke activiteit uh, ja. uit te voeren in dit soort omstandigheden. Dus het zou kunnen dat mensen in neem aan, vooral stedelijke gebieden in Nederland al wat, uh, wat, wat hoesterig zijn op dit moment. Ja. De, de smokniveaus zijn hetzelfde in Nederland, dus in België. Alleen in Nederland rekent de lucht schoon en die is helemaal niet schoon. Ja. Hm. En zou dan in Nederland, vindt u, een lagere norm moeten gelden? Nou, als je longen gezond wil houden, dan moet je dat zeker doen. En wij lobbyen daar ook voor. We proberen dat ook duidelijk te maken aan de overheid dat we dat vinden. Uh, in het belang van mensen met een longziekte. Mensen met astma hebben er natuurlijk meer last van. En mensen met COPD, die twee longziekten. Uh, maar ook mensen die dat niet hebben, die hebben er toch last van. Dus als je geïrriteerde slijmvliezen hebt, op je ogen gaan tranen, hoofdpijn, hoesten, dan komt dat daardoor. Ja, en, en is die 100 dan een goede norm? Is dat een goede grens om dan in te stellen? Of moet het wat u betreft nog lager? Nee, we vinden 100 een acceptabele norm, want uh, het moet natuurlijk wel te maken hebben met overlast voor de bevolking. Nou, wij weten dat bij 100 uh, ppm, uh, dat er dan vaker aan veel uh, mensen, uh, meer mensen last hebben van hun longen en, uh, en van allerlei irritaties. Hmm. Dat kan je voorkomen dus. Ja. Meneer Rutgers, wij hebben heel wat luisteraars, ook op dit moment. Als we nou eens gewoon met z'n allen wat langzamer gaan rijden vanaf dit moment, zou dat helpen? Ja, dat zou prachtig zijn. Een soort burgerinitiatief om, uh, om de smok te verminderen. Ja. Dus ik, uh, ik, ik zou de luisteraars op willen roepen om dat te doen. Uh, ga gewoon terug van je 120 naar de 90, net zoals in België. En uh, we helpen elkaar. En uh, we helpen elkaar om uh, de longen gezond te houden. Kijk eens aan. Nou, de oproep is bij deze gedaan, meneer Rutgers. Dank u wel. <laughs> Oké, okay, goed zo. Het NOS Radio 1 Journal. De Ochtendkranten. Het MES gaat in plannen voor snelwegen en spoorprojecten. Ze worden geschrapt of doorgeschoven om bezuinigingen van het kabinet mogelijk te maken. Volgens de AD bespaart minister Schultz van Hagen van verkeer 6,4 miljard euro tot 2028. Vooral rond Amsterdam en Utrecht gaan belangrijke plannen van tafel. De verbreding van de A27 bijvoorbeeld wordt uitgesteld. En een groot treinproject tussen Schiphol, Amsterdam en Almere is van de baan, schrijft het AD. Op de voorpagina van de telegraaf staat een foto van Jaap de Hoop Scheffer. De oud-NAVO-baas staat op een besneeuwd, leeg perron. Volgens de krant heeft hij er koude voeten voor over om ervoor te zorgen dat er weer internationale treinen gaan rijden vanuit Den Haag. De Hoop Scheffer zegt dat het imago van Nederland wordt geschaad door de knullige problemen met de VIRA. Ook van het verdwijnen van de internationale treinverbinding naar Den Haag begrijpen ze niets in het buitenland. En daarom moet er snel een alternatieve verbinding komen, zegt de hopscheffer in de Telegraaf. Normaal ben ik geen actievoerder, maar voor deze plannen maak ik een uitzondering. In het AD een interview met Alain Nieuwenhuizen. Dat is de zoon van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, die een paar weken geleden werd doodgeschopt. Het is voor de eerst dat de jongen van 18 jaar praat over de dood van zijn vader. Hij roept in de krant op tot respect in het voetbal. Het is belangrijk dat mijn vader niet wordt vergeten. Niet om wie hij was, maar om hoe hij stierf. Mensen moeten leren dat je niet naar het voetbal gaat om te schelden of te slaan. In de Volkskrant sprak met componist Cornelis de Bond. Hij gaat artistieke zelfmoord plegen, zoals hij het zelf noemt. Vanavond klinkt zijn muziek nog een keer... maar daarna trekt hij zijn muziek terug uit de archieven en bibliotheken. En vanaf 1 februari is er dan een verbod op het uitvoeren van zijn werk. De Bond protesteert hiermee tegen het kunstbeleid van de afgelopen jaren. Hij vindt dat de kunst de laatste jaren is vergiftigd... en ziet geen andere weg dan deze zelfmoord. Maar ja, hoe hij voortaan zijn brood gaat verdienen, dat weet hij eigenlijk nog niet. Hij staat in de Volkskrant vanochtend. Na zeven uur hoort u over de commotie die is ontstaan... na de mishandeling in Eindhoven. Het gaat om jongens die wonen net over de grens in België. Blijft u luisteren. De Citroën C1. De compacte Citroën waarmee u bekend 1 op 23 kunt rijden. Al wel... Een liter voor 23 kilometer. Incroyable. Donc, uh, de... Met Fancy van Holland naar Tirol. Met een tankvulling. Spitze.